6 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. We moeten alles op alles zetten om met Poetin in gesprek te komen... ...vindt oud secretaris generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Dat zou in deze dag nu eerst het NWS journaal met Mark Visser. Rusland wil dat het Oekraïense leger op de Krim zich voor 4 uur vannacht overgeeft. Gebeurt dat niet, dan volgt er een aanval. Dat meldt het Oekraïense persbureau Interfax... Uit andere bronnen is de ultimatum nog niet bevestigd... zegt verslaggever gert Dennekamp. Het zou komen van de commandant van de Zwarte Zeevloot... en het zou gemeld worden door Oekraïnse militairen. Journalisten die bevestiging hebben gezocht, hebben die niet uh, gekregen. Dus het is nog onzeker of het klopt. De Oekraïnse interim premier erkent dat de Russen een militair overwicht hebben... maar zegt dat zijn land de Krim nooit zal opgeven. De VVD en de ChristenUnie lijken niet dichter bij elkaar te zijn gekomen over de strafbaarheid van illegalen. De fractieleiders Zelstra en Slob spraken er vanmiddag over nadat Slob had gedreigd dat zijn partij de steun aan allerlei kabinetsplannen intrekt als illegaliteit strafbaar wordt. In het gesprek heeft Slob dat herhaald. Hij wil dat het plan van staatssecretaris Steven in de vrieskist gaat. En als men ons erbij wil houden, moet men dus niet doorgaan met dit wetsvoorstel. Eh, doet men dat wel, dan maakt men dus ook een keuze om ons er niet meer bij te houden. Oké, okay, dat is dan helder. Uh, en dan zullen wij daar ook de consequenties van uh, aanvaarden. En in dat geval zal de ChristenUnie niet langer deel uitmaken van de zogenoemde constructieve oppositie. Die het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpt. Zelstra wilde na afloop van het gesprek niet reageren. Een bejaard echtpaar dat vorig jaar dood werd gevonden in Exlo in Drenthe blijkt te zijn vermoord. Dat heeft de politie gezegd. De man en vrouw, beide 77, werden op 28 juli gevonden in hun woning. Afhankelijk leek het om zelfmoord te gaan, maar de politie gaat nu uit van een misdrijf. Hoe de twee zijn gedood wil de politie niet zeggen. TV-programma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan de zaak. Twee mannen die maandenlang een dove vrouw hebben mishandeld... zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen en tbs. Het gerechtshof in Arnhem liet het oordeel van de rechtbank grotendeels in stand. De vrouw van 31 werd ruim twee jaar geleden in een huis in Hoevelaken... maandenlang gegijzeld, mishandeld en verkracht. Het hof heeft een man van 22 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs. De andere dader kreeg negen jaar cel en tbs. Hij wordt zwaarder gestraft omdat hij volgens het gerechtshof een leidende rol had wie zich in een sauna of schoonheidssalon laten beknabbelen door visjes... Er loopt een klein risico om een infectie op te lopen. Dat geldt vooral voor mensen met huidproblemen... blijkt uit onderzoek van het RIVM. De Garavrufa-visjes knabbelen aan handen en voeten... om dode en verdikte huid op te eten. De huid voelt daarna zacht aan. Het water in de bassins kan niet worden gedesinfecteerd... omdat de visjes dat niet zouden overleven. Het RIVM komt nu met een advies. Dat advies zal onder andere inhouden... dat uh, mensen bijvoorbeeld uh, als zij een wond hebben of een huiddefect of een verminderde weerstand omdat zij een bepaalde ziekte onder de leden hebben... dat zij uh, op de hoogte zijn van mogelijke risico's uh, op infecties... Uh, door het gebruik van die Gararufa-baren. Voor het eerst in vier jaar is Bill Gates weer de rijkste man van de wereld. Dat blijkt uit de ranglijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Vermogen van de Microsoft-oprichter wordt geschat op omgerekend 55 miljard euro. De afgelopen jaren voerde de Mexicaanse telecom-tycoon Carlos Slim de lijst aan... Maar met een geschat vermogen van 52 miljard is hij nu gezakt naar de tweede plaats. De hoogstgenoteerde Nederlander is net als vorig jaar Heineken, erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken. Het is wel gezakt van de 94ste naar de 113 e plaats. Met een geschat vermogen van nog altijd 7,5 miljard euro. Dan het weer. Vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 aan de grond. Vanaf morgen zonnige periode en droog. Smiddags is het 9 tot 12 graden. En de rest van de week schijnt de zon geregeld en is het droog. Hoe is de situatie op de weg? Bij de ANWB, Jolanda van de Velden. Het is een niet al te drukke avondspits 52 kilometer file staat er. heeft vooral te maken omdat het zuiden van het land... Carnivalvakantie heeft. Een paar dingen vallen op. Een lange file op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Muiden, Bergen en Almere stad 8 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A15 in Rotterdam richting Europoort... staat bij Rosenburg 3 kilometer. De weg bij Rozenburg is zo goed als dicht. Daar is een aanhanger met oplegger geschaard. Verkeer kan er alleen via de af- en de oprichting langs. Een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Moordrecht 2 kilometer, daar is de linker reishok dicht. Een auto met pech op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor de Alfred den Dolder 6 kilometer, daar is de rechter reishok dicht. Verkeer richting Amersfoort kan het best al omrijden vanaf knooppunt Rijnsweert via Hilversum over de A27 en de A1. Als laatste nog een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Sassenheim 5 kilometer. De linker reishok is dicht. Zometeen in Dit is de Dag. Priester Antoine Baudaar bekijkt het eerste jaar van paus Franciscus... met een kritische blik en maakt bovendien een tv-serie... over de inspirator van de paus, Franciscus van Assisi. Als ik later een hond heb, kan ik zelf boodschappen doen. Uw spaargeld kan haar wereld veranderen. Want als u nu gaat ideaal sparen... steunt de ASM-bank namens u KNGF Geleidehonden.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 Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Het UWV zit vrijwilligersdwars, vriend vrijwilligersorganisatie NOV. We praten er zo over met de woordvoerder van het UWV, Remco Ike. Het dansje dat minister Hennis van Defensie dit weekend deed met Prins Carnaval... viel niet in goede aarde bij een aantal politieke partijen. Reden voor onze commentator Jasper Kladblijk de volgende stelling te verdedigen. Stennis over Hennis leidt de aandacht af van de echte problemen. En na half zeven Jaap de hoop over Oekraïne... en Antoine Bordaar over Franciscus. De reacties kunt u kwijt via Twitter. Gebruikt u de hashtag DIDD. Het UWV, de uitkeringsinstantie, zou vrijwilligerswerk dwarsbomen. Aanvragen worden geweigerd omdat er sprake zou zijn van werkverdringing. Hetzelfde werk zou ook betaald gedaan kunnen worden. Honderden mensen kregen het afgelopen jaar geen toestemming om vrijwilligerswerk te doen... in bijvoorbeeld een verpleeghuis of buurtcentrum. Met die klacht kwam de Telegraaf vanmorgen... naar een rondgang bij vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen. Aan de telefoon woordvoerder Remco Ike van het UWV. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, laat maar raden. U herkent zich niet in de voorbeelden die genoemd zijn in de krant. Eh... Uh... Nou, het is wel heel kort door de bocht, als ik eerlijk ben. Maar klopt ja. het wel dat u strenger bent geworden? Nou, nee hoor. We, we controleren nog net zo streng als, uh, eigenlijk als vijf, vijf of zes jaar geleden. Uh, we begrijpen ook de reacties hoor, van, op de mens, van de mensen op de regels. Die zijn vastgelegd, Maar uh, wij moeten ook de werkloosheidswet handhaven. Dat we zeggen dat, uh, kijk, als mensen een WW-uitkering ontvangen... Dan wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn van de arbeidsmarkt. Ja. Dan zeggen dat zij alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk weer aan het werk te gaan. Ja. Schrijven brieven, zoeken naar werk, uh, voeren van sollicitatiegesprekken. kijk, het, werk, het zoeken naar werk is bijna ook een baan op zich. Uh, en op het moment dat, dat zij vrijwilligerswerk willen doen, dat kan dat. Op het moment dat het om traditioneel vrijwilligerswerk gaat. Dan moeten bijvoorbeeld denken aan werk bij een kerk of een buurthuis... Of een, uh, of een vereniging. Achter de bar staan bij een vereniging. Of een ja. project te doen voor een goed doel. Dat, dat, dat, heet daar... dat heet traditioneel vrijwilligerswerk? Ja, traditioneel vrijwilligerswerk. Ja. Uh, dat kan gewoon gedaan worden. Daar kunnen mensen met een uitkering morgen al mee starten. Uh, dus wij beoordelen of er sprake is van traditioneel vrijwilligerswerk. Dus, dus vrijwilligerswerk voor een maatschappelijke of ideële organisatie. Ja. En daarnaast uh, uh, uh, kijken wij of het vrijwilligerswerk dat mensen willen doen... En niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. En want dat is dus vaak een... het geval dan kennelijk. Nou, dat kan het geval zijn. Uh, kijk, op het moment dat, uh, dat, dat betaald uh, werk wordt vervangen door onbetaald werk, uh, bijvoorbeeld uh, in de zorg, ja, dan, uh, dan, uh, dan, dat, kan niet, uh, dat kan niet de doelstelling zijn. Dat, ja. Volgens mij moeten we dat maatschappelijk ook niet willen. Maar uh, in de zorg wordt natuurlijk een hoop bezuinigd. Er vallen een hoop dingen die vroeger wel werden gedaan, worden nu ni ni niet meer gedaan. Is het dan heel erg als dat door een vrijwilliger wordt opgepakt? Uh, nee, dat is op zich helemaal niet erg. Kijk, Ook in de zorg hanteren we gewoon dezelfde beleidsregels. Dus dan kijken we ook van, nou, gaat het om maatschappelijke organisatie? Uh, en dan gaat het om, om werk dat, uh, dat niet gedaan werd door een betaalde kracht. Op het moment dat er sprake is, dan, uh, daarvoor sprake. Dus dan kunnen mensen zelfs in de zorg vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld uh, een praatje maken met, uh, met, met ouderen of muziek maken uh, of binnen, in een bejaardenhuis. Koffie schenken? Nou, koffieschenken, dat wordt al een vaag gebied. Eh, bijvoorbeeld, maar ook schoonmaken. Of mensen in en uit bed helpen. Of uh, eten rondbrengen. Eh, of de ramen lappen. Kijk, dat zijn zaken die, die juist gedaan kunnen worden. En worden door mensen die daar uh, betaald voor worden. Maar ja, als het zijn is. Ja maar, ja, maar kijk, wij, wij zijn als UV niet. niet uh, wij staan niet. We zijn niet verantwoordelijk voor beleid. Uh, uh, wat wij doen, wij kijken echt naar de uitvoering en de handhaving daarvan. Kijk, wat we natuurlijk niet willen is dat mensen betaald. Uh, werk gaan doen, maar dan in onbetaalde vorm. Ja, en dat, dat is, is niet de bedoeling. En daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen blijven zoeken naar werk... Uh, en actief blijven op de arbeidsmarkt. Want het doel is eigenlijk dat mensen zo snel mogelijk uit de uitkering... en uh, weer aan het werk komen. Ja, tegelijkertijd is er vanuit de politiek een heel debat gaande van... moeten mensen niet uh, verplicht worden om als ze in een uitkering zitten... vrijwilligerswerk daar tegenover te stellen? Daar heeft ja, u dan alleen ja. maar last van als ik goed naar u luister. Nou, dat, dat, ik, ik, begrijp, ik weet waar het over heeft, maar dat geldt dan meer voor de bijstand. Dat ja. is de uh, wet die niet het UWV uitvoert. Kijk, binnen de bijstand wordt er een tegenprestatie uh, verwacht van mensen. Uh, kijk, en wij als UWV, uh, de tegenprestatie die wij verwachten van mensen... is dat ze eigenlijk zo, zo snel mogelijk weer zoeken naar werk... en zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel ander, uh, heel ander principe. Ja, maar de politiek zegt, die mensen moeten ook gewoon uh, ze sneeuwruimen als, nou, als het kan en zo. Echt vrijwilligerswerk ja. gaan doen. Ja, nou, dat, dat, dat kan, maar dat, dat is, nogmaals, dat is voor de wijshand. Dat ligt bij de gemeente om dat uit te voeren en om daar beleid op te maken en daar uitvoering aan te geven. Uh, binnen UWV en, en als mensen een WW-uitkering hebben, dan, dan gelden andere regels. Dan gelden de regels die ik net zei. Dus, dus doet u werk voor een maatschappelijke organisatie en, en leidt het niet tot verdringing. Ja. <coughs> Snapt u de frustratie bij de vrijwilligersorganisaties? Uh, ja, tuurlijk, ik, ik, ik begrijp het. En uh, ook vanuit het standpunt van een vrijwilliger zelf: dat je zegt van ja, god, jeetje, waarom kan ik nou niet aan de slag? Uh, want ja, ik, ik zit toch maar thuis. Ja, dat, dat begrijpen we best. En, en, en nogmaals, er bestaan heel veel mogelijkheden juist wel voor vrijwilligerswerk. In buurthuizen, kerken, ja. uh, voor verenigingen. Dat mag gewoon gedaan worden. Uh, maar goed, ja, de grens ligt gewoon uh, op het snijvlak van. Nou, op het moment dat het werk gedaan kan worden door betaalde krachten. Dan houdt het op, wat ja, u betreft. dan houdt het op. Ja. ja. Remco Ike van het UWV, hartelijk dank. Ja, dank u wel. De dag van Margie. Maragje, met welke vraag ben je bezig geweest vandaag? Ja, ik heb me bezig gehouden met uh, bekende Nederlanders bij de lokale partijen. Want die lokalen die trekken straks meer en meer stemmen. En nu al meer BN'ers op hun lijsten. Zo heeft de partij Red Amsterdam naast Nelly Vrijda, die is al jarenlang actief... Uh, zeker vijf bekende Nederlanders op de lijst. Uh, denk aan Huub Stapel, Hans Dulver en Henk Spaan. Die ik maar eens belde met de vraag waarom hij eigenlijk ja zei... tegen de lijst van Red Amsterdam. Ik... Uh... Ik heb wel eens een keer behoefte aan een proteststem tegen de manier waarop deze stad wordt bestuurd. Waar protesteert u dan vooral tegen? Tegen van alles. Tegen de incompetentie, tegen de domheid, tegen de chaos en uh, tegen de dictatuur van, uh, ik geloof, 60 jaar socialisme die deze stad in een ijzeren greep houdt. Ja, dus. En zoals Henk Spaan zijn er de velen. Juist daarom doen die lo lokale partijen het zo goed. Uh, Want die drijven natuurlijk op die onvrede. Uh, maar is het nou iets nieuws? BN'ers bij lokale partijen? Dat vroeg ik uh, politicoloog André Krouwel. Het was uh, vroeger vooral zo, hè, denk aan Berdien Stenberg. Maar uh, die bij het CDA zat, gewoon uh, sloten zij zich aan bij de traditionele partijen. Uh, het succes van die lokale partijen, dat eigenlijk pas vrij recent... En dus ook eh, het associëren van beroemdheden met een lokale partij. Eh, beroemdheden zijn natuurlijk niet gek genoeg om zich te associëren met iets wat gaat verliezen of wat onbekend is. Die willen natuurlijk geassocieerd worden met iets wat succesvol en bekend is. Dus eh, vandaar dat, ze nu, dat je ze nu vaker ziet bij eh, lokale partijen, omdat die gewoon in de lift zitten. Ja, het is eigenlijk dus een beetje een kip-ei-constructie. Die lokale partijen zijn succesvol... Uh, dan willen bekende Nederlanders op die lijst. En met die bekende Nederlanders trek je ook weer stemmen. Hopen ze. Althans dat is dat het idee. Ja. Ja, uh, maar hoe zit het dan met die traditionele partijen? Zijn die uh, de, de bekende Nederlanders kwijt? Kral, die zei me al dat uh, BN'ers uh, bijvoorbeeld helemaal niet meer met de PvdA geassocieerd willen worden. Um, want dat wordt de grote verliezer vertelde hij me. Uh, vervolgens belde ik maar eens even met de Amsterdamse PvdA. Met de vraag of ze dan ook balen van de lijst van Red Amsterdam en haar bekende Nederlanders. Daar balen we helemaal niet van. Nee. Want? Nou ja, kijk, wij, wij kiezen er bewust voor. En dat, is, dat doen wij eigenlijk altijd. Dat wij uh, op zoek gaan bij uh, het vormgeven van een lijst... naar, uh, naar goede, goede kandidaten, goede raadsleden... die echt gemotiveerd zijn om ook die raad in te gaan. Dus als je naar onze lijst kijkt... dan weet je ook gewoon dat dat mensen zijn die het kunnen en die het willen. En niet naar een lijst van mensen die misschien jou wel een leuke partij vinden... maar uh, als ze al gekozen worden, nooit die gemeenteraad in zullen gaan. Ja, nou is dat trouwens uh, wel per lijst verschillend. Want in Utrecht is Hans Spekman toch uh, lijstduwer. Nou, die gaat daar niet in de raad zitten. Uh, maar op zich heeft hij wel een punt. Zo'n Henk Spaan bijvoorbeeld, die wil helemaal niet in de raad, zei hij. Ook al krijgt hij heel veel voorkeurstemmen, gaat hij gewoon niet doen. En het is ook wel de vraag hoe handig het uiteindelijk is... zo'n bekende Nederlander op je lijst. Iemand als Henk Spaan, die neemt geen blad voor de mond. En die gedachte bekroop me toen ik verder met hem praatte over zijn lijstduwerschap voor de partij Red Amsterdam. Overigens heb ik ook gezegd dat ik slechts de, de lijst... Tot en met plek 7. Want op 8 staat Saar Boerlagen en die, en die uh, doe ik niet. Hè? Hoezo dat niet? Saar Boerlaag is een beetje rare vrouw. <lacht> Volgens mij is dat uh, vloeken in de kerk uh, van de partij die uh, Red Amsterdam heet. Maar mijn uh, persoonlijke opinie is dat de Olympische Spelen moeten naar Amsterdam. Maar dit meent u? Terwijl u tegelijkertijd lijstduwer bent voor Red Amsterdam? Ja, maar gelukkig... <lacht> Hebben ze niks over me te vertellen. Dat is wel heel erg fijn van het lijstduwerschap. Ja, Al sekspaar. Het lijkt me leuke fractievergaderingen worden als ze met allen gekozen worden. Het gaat heel goed Thijs. How I wish for flame that never died.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 shoes of Like a candle and its flame bring back the light. Shoes of lightning from Raccoon. Dit was de dag waarop de Rijksuniversiteit Groningen bekendmaakte... een zogeheten University College... naar het voorbeeld van Cambridge en Oxford te starten. Volgens decaan Hans van Ees is hij behoefte aan zo'n brede opleiding. De studenten die krijgen dus een heel breed pakket van vakken. Dat gaat echt van de filosofie naar de natuurkunde, de medische wetenschappen. En de bedoeling is dat ze hun talenten optimaal gaan benutten. Voor iedereen is het lekker om je huid schoon te laten eten door de visjes. Lekker, maar soms ook gevaarlijk voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwde vandaag dat knabbelvisjes infecties kunnen overbrengen. Vooral mensen met een zwakke gezondheid of wondjes maken daar kans op. Vanaf vandaag experimenteert het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf RET met reizen op rekening. Een simpel systeem, volgens directeur Pedro Peters. Met de kaart die je al hebt, inchecken, uitchecken en aan het eind van de maand krijg je een e-mailtje thuisgestuurd met een hele gespecificeerde rekening. Naast het rekeningrijden zal de oude manier van betalen blijven bestaan. De onrust rond de krim is goed te merken op de beurzen. De AEX sloot 2,6% lager en in Amerika staan de koersen nu ook in het rood. De Dow Jones-index staat 1,3% lager. Tom Muller, analist van Theodor Gillissen, goedenavond. Ja, goedenavond. Beleggers maken zich dus zorgen. Waar zijn ze bang voor? Ja, ik denk dat ze bang voor zijn wat hier niet is geweest. En dat wil zeggen de, de opwinning van Rusland tegenover het westen. Maar ik denk dat de, die zoek niet zo heet gegeten wordt, eerlijk gezegd. Want het idee is dan dat er een soort oorlog zou kunnen komen waardoor de handel stil komt te liggen? Ja, het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Je moet zo zien, het grootste deel van de Oekraïne is afgestemd op de handel met Rusland. Het grootste deel van de bevolking is in handen is overwegend Rus. En het grootste deel van de financiering van het land komt ook uit Rusland. Dus ik denk dat ze uiteindelijk wel weer een oplossing zullen vinden. Maar beleggers zijn niet dom, toch? Nou, het is niet een dom zijn, want het is bang zijn voor de dingen die misschien komen gaan. Hè. Mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Dus daar ja. is de vraag of ja. dat zo komt. Ja. Welke aandelen gingen vooral naar beneden? Nou, het zijn met name de financiële waarden in Europa en dan ook Amerika natuurlijk, hè, waar men bang is voor laten zeggen de, de stagnaties van die fondsen die het al heel goed gedaan hebben de laatste maanden. En je ziet ook bijvoorbeeld een, een Nederlands bedrijf, de Axel toen is het Nederlands genoteerd, wat een grote fabriek heeft in Oekraïne. Maar de meeste bedrijven worden niet direct getroffen, dus het is meer een, een handelsoorzaak dan een feitelijke oorzaak. Ja, u zegt het is een beetje het gevoel. Ja, ik vind, ja het, is, het is het gevoel en het is de angst die er is. En ik moet zeggen, dat hebben we de laatste 30, 40 jaar wel vaker meegemaakt. En heel vaak is het niet uitgekomen. Dus het, het kan best wel even duren. Maar feitelijk zie je met 0,2% van het wereldproduct zie je niet dat de Oekraïne daar de wereld zal verstoren. Nee. En hoe verwacht u dat het de komende dagen verder zal gaan? Of hangt dat heel erg vanaf van wat daar gebeurt? Nou, ik denk dat uh, Duitsland al zeer druk bezig is om samen met uh, de Russische premier de zaken te regelen in die zin. En dan mag je verwachten dat of uh, bijvoorbeeld de Krim met de grote Russische vloot apart wordt gezet, of dat er misschien toch een regeling komt dat de regering uh, wat water, in de, water bij de wijn doet in Oekraïne zelf. En dat ze dus bij hun bevriende nabuur ook hun bevriende natie blijven. Ja, en zodra dat gebeurt, dus zullen de beurzen weer gaan stijgen, denkt u? Lijkt me wel, ja. De onderliggende teneur van de beurzen in uh, Amerika en Europa is toch verbeterd, onzeker de economie. Dus dat gaat op een gegeven moment de overhand krijgen. Tom Muller, analist van Theodor Gillessen. Hartelijk dank. Zeg het maar. Vandaag met politicoloog en bedrijfskundige Jasper Klapwijk. Het dansje dat minister Hennis van Defensie dit weekend deed met Prins Carnaval... viel niet in goede aarde bij een aantal politieke partijen. En dat viel weer slecht bij onze commentator Jasper Klapwijk. Goedenavond, hartelijk welkom. Welke stelling wil jij verdedigen? Stennis over Hennis leidt alleen maar af. Oké, okay, dus jij zegt je moet niet te veel zeuren over wat de minister van Defensie... daar de afgelopen dagen heeft laten zien. Nou, ze was alleen zaterdagochtend, heb ik begrepen, op een feestje in Maastricht, of zoals het deze dagen heet, Maastricht. En uh, daar gebeurde eigenlijk niet zo heel erg veel. Ze liep daar even een, een Polonaise, geloof ik. Ze deed een dansje met de prins, de carnavalsprins. En uh, dat was het eigenlijk. En vervolgens dook heel Twitter erbovenop. En dat werd weer een uh, politiek relletje. Want, ongepast, om dat op dit moment te doen, was het idee... want het ja. is hartstikke spannend in de wereld... en dan ga je niet als minister daar een nee, beetje voorlopen doen dat in Maastricht. Hoort. Nee, dat hoort niet. Uh, maar uh, het is natuurlijk eigenlijk ook gewoon weer een politieke kwestie. Want wie leverde de commenta uh, commentaar op uh, dit dansje? Dat waren D66 en de SP niet toevallig de oppositiepartijen... die in de gemeenteraadsverkiezingen een grote slag hopen te slaan. Maar D66 is wel van de gedoogdrie, van de drie gedogers. Dat wel, maar uh, die maken tegenwoordig ook wel wat ketelmuziek... rond uh, die gemeenteraadscampagne. En de SP is natuurlijk van ouds uh, heftig in de oppositie. Uh, dat waren de twee die uh, uh, commentaar leverden. Harry van Bommel en uh, Sjoerdsma van D66. Dus er zit zeker ook een politiek uh, element in die kritiek. Ja, en verder, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik bedoel, zij doet een dansje zaterdagochtend. Ja, in plaats daarvan, wat had ze moeten doen? Naar het departement gaan? Wat, wat had ze daar in Den Haag moeten doen? Rustig thuis krant lezen. Ja, dat zou heel mooi zijn als ze het thuis nieuws bijhouden. kon lezen. Maar ja, dat doet ze andere zaterdagen ook. De andere kant van het verhaal is... wat was er eigenlijk in de Oekraïne aan de hand? Is er echt wel oorlogsdreiging? Dan kun je je voorstellen dat iemand naar het departement snelt... om daar de diensten aan te sturen. Ja, dat is helemaal niet aan de hand geweest. En bovendien een ander bewindspersoon, Schippers... die zat in Sochi, in Rusland, midden in de oorlogszone... Bij de, maar de Paralympische Spelen. Bij de Paralympische Spelen. En daar, daar heb gaat ik gaat nog naartoe, toch? Daar is ze nog niet, dacht ik, of wel wel? Uh, nou, daar zou ze in ieder geval naartoe gaan. En daar is verder niemand over gevallen. Maar Griet zou er ook heen gaan. Hè. Dat is iemand die uh, aan Prinses het ja? Zit. Ja, ja. Ja. Dus uh, daar heeft niemand het over. Iedereen heeft het over een dansje wat Hennis dus toevallig even doet. Ik zou zeggen, misschien is het ook wel heel prettig dat ze even relaxed. Dan zit ze deze week, uh, als ze <laughs> als er moet vergaderen... Oorlog, als de oorlog komt, is ze weer fris. Dan zit ze er in ieder geval wat scherper in. Nou ja. Ja, en dat was de kritiek natuurlijk. Is het een incident of zie je meer van dit soort uh, dingen? Ik denk dat het wel een beetje een trend is. Het gaat natuurlijk hoe langer hoe meer over het persoonlijke in de politiek. Dat hebben we gezien met de scheiding van Samson, Maar dat hebben we ook gezien met het vuilnis van André Rauwvoet. En nu dus het dansje van, van Hennis. Overigens uh, zit zij er ook niet helemaal uh, privé in. Ze was daar met Plasterk. Niet uh, geheel toevallig uh, de minister waarmee zij een debat heeft overleefd onlangs. Dus het zou kunnen dat zij bezig was met de charm. Rond die afluisterenaffaire uh, met die 1,8 miljoen taps. Zeker. Ja, jij zegt ja. charmoffensief. Maar dan kan je wel weer zeggen is dat een gepost pas moment om dit jaar een offensief te openen. Nou ja, het is politiek en dat gaat natuurlijk wel 24/7 door hè, aan de kant van de media, maar ook aan de kant van de politici. Uh, wat ik jammer vind is dat het echt afleidt van de echte problemen. Uh, als je het over hen hebt, dan zou je het nu moeten hebben, denk ik, over de ruzie tussen de AIVD en de MIVD. Uh, daar gaat het op dit moment echt over. De MIVD dat is de militaire geheime dienst Precies. en de AIVD, AIVD is de gewone ja, geheime het lastig dienst. lastig gaat over de AIVD. Ja. En Hennis gaat over de MIVD en die twee hebben ruzie. De AIVD wil de MIVD screenen. Uh, althans, de mensen die daar werken, die willen ze screenen. En de MIVD wil dat niet hebben, want die zijn al gescreend. En uh, ja, daar zit eigenlijk een conflict onder. Namelijk tussen de militairen en de burgerlijke spionnen. En die moeten gaan samenwerken, want alles moet inkrimpen en dit ook. Ja, en daar zijn ze niet zo blij mee, bij de MIVD en de AIVD. Mijn vraag zou zijn, zullen we het niet uh, een keer hebben... over de democratische controle op die geheime diensten... Maar waar al... het ook al over ging in dat Kamerdebat ja. in plaats? Van over dat maar die vraag zou je dan ook op zaterdagmorgen beantwoord willen zien? Nou, als dat eh, enigszins kan, dan is dat <laughs> hartstikke mooi. Want dan heb ik toevallig vrij. <laughs> maar het mag dus ook op een ander volgen. Maar jij zegt eigenlijk, heb het over de echte problemen... en laat de minister vrij zijn op het moment dat ze vrij is? Natuurlijk, laten we gewoon even een dansje doen daar in Maastricht. Ook al heeft het een beetje een politieke uitstraling. Dat is natuurlijk wel nieuws geweest als ze het dansje met Plasterk had gedaan. Ja, nou ja, dat, dat had er misschien inderdaad wel heel mooi uitgezien ook. En dat was in het kader van dat Charme-offensief misschien ook wel beter geweest, ja, ja. Dat had ze beter kunnen doen, <laughs> ja. Verwacht je dat het nog een stage krijgt of is het hiermee wel klaar? Nee, ja, er is een quizje geweest op geen stijl. Ik heb aangestemd, geloof ik. Oh, ik dat wil, was wel aardig. Je kon kiezen uit uh, een aantal carnavalskrakers waar ze op dansten. <laughs> Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een tankdivisie aan de Rijn, bijvoorbeeld. En daar heb jij hebt gestemd? Nee, ik heb gestemd op een andere optie. Optie A. Kijk maar eens nou op dit. Ja, lo, moet wel meneer. Geen style. Krijgen we nou. Goed, dankjewel. Ook al werd paus Franciscus in 2013 verkozen tot persoon van het jaar... volgens priester Antoine Baudard ontbreekt het de paus aan stijl en wellevendheid. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1. Het is bijna half zeven. Het nws met Juris Stubenitsky. Rusland wil dat het leger van Oekraïne op de Krim zich voor 4 uur vannacht overgeeft. Gebeurt dat niet, dan volgt er een aanval, meldt persbureau Interfax Oekraïne. Het ultimatum zou afkomstig zijn van de commandant van de Russische Zwarte Zeevloot. De voorzitter van het Russische parlement weerspreekt het. ICT-journalist Brenno de Winter neemt geen genoegen met een excuusmail van de politie. Die bleek samen met een aantal ministeries voor de Winter te hebben gewaarschuwd... en zijn privégegevens intern te hebben verspreid. De politie bood excuses aan, maar de Winter vindt het hufterig om het daarbij te laten. Een bejaard echtpaar dat vorig jaar dood werd gevonden in Exlo in Drenthe... blijkt te zijn vermoord, zegt de politie. Aanvankelijk leek het te gaan om zelfmoord, maar de politie gaat nu uit van een misdrijf. Meer wil de politie niet kwijt. En voor het eerst in vier jaar is Microsoft oprichter Bill Gates weer de rijkste man ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft hij omgerekend 55 miljard euro. Het tweede is Mexicaan Carlos Slim met 52 miljard. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer met Marco Vroef. Ja, het klaart langzaamaan steeds verder op. In het noorden van het land valt nog wat lichte regen. Er zitten ook nog een paar buitjes boven België. Maar ik denk dat voordat die ons land bereikt hebben... dat ze wel verdwenen zullen zijn. En dan klaart het vannacht van tijd tot tijd flink op. Het kan lokaal nevelig worden en de temperaturen gaan omlaag. Het gaat licht vriezen in het binnenland. Min 1 of min 2. In de kustprovincies is het net boven het vriespunt. Dan gaan de temperaturen morgen weer vlot omhoog. Het wordt 10 of 11 graden. Dat is nog niet zo spectaculair. Maar de zon schijnt geregeld en het waait amper. En daardoor voelt het toch lente achtergaan. En dat weer houden we de dagen daarna lang vast. In elk geval tot en met vrijdag is het droog met geregeld zon. De temperatuur gaat nog iets omhoog. Aan het eind van de week is het 13 graden. Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Thijs, er staan bij elkaar nog acht files, goed voor 30 kilometer. Twee vallen op. Een A15 in Rotterdam richting Europort. Er staat tussen Spijkenissen en Rozenburg 4 kilometer. Het verkeer kan er alleen via de af- en de oprit Rozenburg langs vanwege een geschaarde trekker met oplegger. Een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Sassenheim staat 8 kilometer. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Het verkeer op weg naar Wassenaar kan het beste omrijden vanaf knooppunt V. Volgt dan de borden Den Haag-Leidschendam, via de A4 en de N14. Dit is de dag. Met Thees van den Brink. De ontwikkelingen op de Krim volgen elkaar vandaag in hoog tempo op. En ook de spanning loopt op, want er zou een ultimatum zijn. De Oekraïners moeten zich volgens het persbureau Interfax... voor vannacht 4 uur Nederlandse tijd overgeven. En als dat niet gebeurt, dan zullen de Russen op de hele Krim in de aanval gaan. We gaan daar zo uitgebreid over praten met oud-secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Scheffer, Meneer de Scheffer, goedenavond. Nee, de nee, Opscheffer, kunt u maar horen? Ja, ik kan het goed horen, Kijk zeker. Het ultimatum zou volgens Interfax uitgesproken zijn... door de bevelhebber van de Zwarte Zeevloot. Kunt u inschatten hoe serieus we dat moeten nemen? Ik begrijp dat uh, dit verhaal uit uh, bronnen komt uit Oekraïne. Uh, maar gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen uh, uh, neem ik uh, alle teksten die komen van uh, Russische politici en militairen serieus. Omdat we immers hebben gezien dat uh, de Krim de facto nu totaal is bezet. Dus daar past dit ultimatum op zichzelf erg goed in. Ja. We praten ze verder. Ook de gast is uh, priester Antoine Baudard. Uh, u bent vrij kritisch op de PAUS. Zei ik net al, maar u kwam binnen en toen zei u dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Nee, ik ben erg gesteld op wellevendheid. Maar om te zeggen dat de PAUS niet wellevend is, gaat het dus echt te ver. Dat de PAUS geen stijl heeft, dat is een hele andere stijl als zijn voorganger. Dat wel. Maar het lijkt wel of ik hier aan de PAUS een rapportschrijver zou kunnen uitdelen. En dat zou u niet durven? Dat zou ik niet graag willen. Dat zou ik niet hoffelijk vinden en niet wellevend. Nee. We gaan er straks verder over praten. Als u wilt reageren, stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DIDD. Terwijl de spanningen op de krim oplopen en Poetin zijn gang gaat... lijkt het Westen rustig af te wachten. Ze verwachten een deel van de oplossing van het Westen, de internationale diplomatie. Wat voor hulp kan het Westen bieden? Diplomatie, morele steun. Daar blijft het dan voorlopig ook echt bij. De voorboden van iets veel ergers vrezen de nieuwe machthebbers in Kiev. Zij vragen het Westen om hulp. This is an act of aggression that is completely trumped up. What Russia is doing now in Ukraine violates the principles of the United Nations Charter. Als jullie op dit pad verder gaan, zullen de sancties volgen. Die worden nu in kaart gebracht. Dat gebeurt in alle Duidelijk dat Moskou zich van de westerse zorgen weinig aantrekt. hebt ja, de Hoopscheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken die hebben vandaag eindelijk in Brussel vergaderd... en hebben op een snel vervolg aangedrongen... dat volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius... Eh, mogelijk donderdag zal plaatsvinden. Denkt u dat Poetin onder de indruk is, meneer Hoopscheffer? Ik denk dat uh, Poetin daar uh, niet van onder de indruk is, maar het is wel belangrijk dat uh, EU-ministers van buitenlandse zaken eindelijk, ze hebben daar veel te lang over gedaan, bij elkaar zijn gekomen. Want ook zo'n vergadering uh, geeft al een, uh, een politiek signaal dat de Europese Unie terecht uh, deze ernstige situatie zeer serieus neemt. Ja, maar u zegt altijd veel te lang geduurd. Hoe komt dat? Ja, je hoort dan van mevrouw Ashton dat die ministers moeten reizen. Nou, dat hadden ze ook drie dagen eerder kunnen doen. Mijn, mijn punt is niet zozeer dat ik verwacht van die EU-ministers... dat ze vandaag precies een scenario uiteen kunnen zetten. Maar ook dat ze niet drie dagen wachten. Terwijl je vrijdag al het begin van de Russische bezetting van de Krim zag. Dat, dat geeft naar Poetin toe en naar de Russen toe niet het signaal van enorme urgentie. Want dan denkt hij, ik kan mijn gang gaan als ze daar zo lang over doen? Nou, dat doet hij sowieso zo is helaas de afgelopen dagen gebleken, uh, maar uh, ook van zo'n bijeenkomst van ministers uh, gaat een bepaalde signaalwerking uit. Zeker ook naar de interimregering in Kiev uh, en daar hebben we ook zeer rekening mee te houden. Dat zijn de mensen die op dit moment onze politieke steun verdienen. Ja. U zegt het is wel goed dat ze bij elkaar geweest zijn, maar het had wat sneller gemogen. Het had sneller gemoeten, ja. ja. Moskou, uh, die bekritiseerde het opschorten van de voorbereidingen voor de G8-top die begin juni in Sochi zou moeten plaatsvinden. Uh, moeten we dat serieus nemen? Dat Moskou dat niet leuk vindt, of zegt u van dat is logisch? Nee. Ik weet dat dat Moskou dat niet leuk vindt, maar gezien de, de posities die Moskou uh, heeft ingenomen... Uh, ...is het, uh, om het nou heel mild uit te drukken, wel enigszins aan de hypocriete kant. Uh, om nu je te gaan beklagen uh, dat er vanuit de Verenigde Staten en andere landen kritisch gereageerd wordt... ...op deze grove schending van het internationale recht in al zijn elementen. Uh, dus uh, daar besteed ik nou niet overdreven veel aandacht aan. Uh, er zou mogelijk een situatie kunnen komen, nog niet wat mij betreft. Eerst proberen met elkaar in gesprek te raken. Dat, uh, dat er wel stevige maatregelen nodig zijn. Uh, al zijn die ook, is het arsenaal wat we hebben, Amerikanen, Europeanen, redelijk beperkt. Ja, maar u zegt probeer in gesprek te raken. Ik heb de indruk dat dat wat er gebeurt. Mevrouw Merkel heeft gesloot, gesproken met Poetin. Is dat ja, niet genoeg? Nou ja, dat, dat, is, dat is een begin. Ik zou uh, vinden dat uh, wat de Europese Unie betreft... Duitsland en mevrouw Merkel, minister Steinmeier van Buitenlandse Zaken... weer op in het vak de leiding zouden moeten nemen uh, en uh, uh, zullen moeten proberen uh, dat gesprek met uh, Moskou en met Poetin op gang te brengen. Uh, we kunnen het niet leuk vinden en sterk veroordelen wat hij doet, uh, schending internationaal recht, uh, het, het inpikken van een soeverein deel van een soeverein land. Maar je zult wel een politieke oplossing moeten vinden uh, omdat een andere oplossing, namelijk een militaire, helemaal niet bestaat. Nee. Dus je zult moeten spreken en ik vind Duitsland daarbij uitstek geschikt gezien ook een, een speciale relatie met met Rusland, de stevigheid van mevrouw Merkel om daar wat Europa betreft de leiding te nemen. U zegt de militaire oplossing bestaat niet. Uh, we zijn daar niet toe bereid, bedoelt u? We zijn, we zijn daar, daar niet toe bereid. We zijn daar ook niet toe in staat. Uh, het is geen NAVO-grondgebied. Uh, kijk, als Poetin uh, zou uh, proberen uh, om, om iets dergelijks te doen in, uh, in de Baltische Staten of in andere NAVO-leden centraal en Oost-Europa, uh, dan hebben we inderdaad oorlog. Uh, dus zo uh, onverstandig zal hij uh, hem kennende niet zijn. Maar een militaire oplossing om, uh, om de Krim terug te veroveren... Uh, of uh, uh, oostelijke delen van uh, Oekraïne mocht Poetin ook zijn zinnen daarop gezet hebben... dat is absoluut onmogelijk uh, wat betreft een militaire actie is ondenkbaar. Ja, want u heeft hem een aantal keren persoonlijk ontmoet. Kunt u wat, uh, wat hij nu doet duiden? Waarom doet hij dit? Nou, hij doet, dit, uh, hij doet dit om verschillende redenen. Hij doet dit uh, ten eerste omdat uh, wat hem uh, ten principale drijft... Uh, ...Vladimir Poetin, dat is uh, Rusland als wereldmacht. Rusland als land dat, uh, dat serieus genomen moet worden. En Rusland dat zelf bepaalt waar zijn invloedssfeer begint... ...en waar die eindigt. Dat hebben we in Georgië gezien uh, in 2008. Toen is hij Georgië binnengevallen. Een relatief klein land, uh, wat hij uh, beschouwt uh, als... Uh, deel en vallende onder de Russische invloedssfeer. Hij doet het nu in het strategisch en geopolitiek uh, uh, enorm belangrijke en grote Oekraïne, ja. 46 miljoen mensen. Hij zegt uh, uh, tot hier en niet verder tegen het Westen, ik trek mijn rode lijnen, de Krim is Russisch. De Krim is overigens de Russen altijd als Russisch beschouwd. Er zijn weinig Russen die zich daarover zullen verbazen. Het oostelijk deel van Oekraïne is ook uh, in, in belangrijke mate op Rusland gericht. Uh, hij trekt uh, strepen in het zand uh, en er is in militaire zin, zoals we net bespraken, erg weinig wat ja. wij daartegen kunnen doen. Want als u hem persoonlijk ontmoet, gedoegd hij zich dan net zo? Als iemand die duidelijk wilde laten zien wie is hier de boswachter? Ja, het is een, een, uh, een machtspoliticus en ook kille machtspoliticus. Uh, Hoe merkt u, en, u dat in en, de gesprekken? En, Pardon? Hoe merkte u dat in de gesprekken die u met hem voerde? Nou, de, de, de, de manier waarop hij die gesprekken voert, de toon die hij aanslaat, de al dan niet gespelde uitbarstingen van ongenoegen en woede. En waar, dat doet hij waar u bij bent? Dat doet hij, dat heeft hij in mijn aanwezigheid, in mijn functie van nou secretaris generaal wel gedaan. Is niet zo wel levend. Er, er zijn altijd, nou ja, niet zo wel levend. Kijk, hij, hij spreekt dan met stemverheffing. Uh, begint uh, omdat hij weet dat ik de Duitse taalmachtig ben uh, in het Duits. Uh, dan raakt zijn delegatie wat uh, in paniek, want die verstaan dat dan niet. <laughs> uh, maar in ieder geval, hij laat je eerst uh, drie kwartier aan uur wachten... voordat je uh, naar binnen mag. Ah, al, dat hoort al, er allemaal bij. Psychologische uh, uh, uh, trucjes en handelingen... Uh, om, om uh, je gesprekspartner uh, zich een beetje oncomfortabel te laten voelen. En wat deed u daar dan? Ik wil niet zeggen. Maar ging, vervelend was het wel. Ging u dan terugblazen? Of hoe moet je dan nou reageren? Nee, dat, is, dat, dat heeft niet zo vreselijk veel zin. Uh, ik denk dat, dat rustig blijven uh, in dat soort situaties uh, de beste remedie is. Uh, want het heeft helemaal geen zin om, om uh, tegen elkaar aan te gaan zitten... Uh, schreeuwen, om het zo uit te drukken. Nee, dat staat ook een beetje raar voor al die mensen die erbij zijn. Zo is dat. Sancties wordt overgesproken. Is dat een goede optie? Dat zou een optie kunnen zijn. Ik ben het met minister van Buitenlandse Zaken van Stilman eens... dat het te vroeg is om nu uh, over sancties te spreken. Uh, er moet eerst uh, een vorm... van een politieke dialoog uh, op gang komen. We kunnen wel een aantal uh, dingen doen uh, die niet in de sanctiesfeer liggen. Uh, ik zou van het feit dat uh, de centrale Euros oost europese landen, de Baltische Staten, ongeveer precies tien jaar geleden tot de NAVO zijn toegetreden, een, een belangrijk uh, evenement maken. Om nog eens te onderstrepen uh, aan het adres van meneer Poetin, uh, denk erom, uh, het NAVO-grondgebied is, is sacrosanct, is heilig in politieke zin uh, en daar, uh, daar, daar komt ...kom je niet aan. Ik zou vinden dat er een, een hoogniveau delegatie vanuit de Europese Unie... Eh, ...liefst gecombineerd met de Amerikanen naar Kiev zou reizen om tegen uh, waarnemend premier meneer uh, en zijn makkers daar uh, te laten blijken... Uh, tonen onze solidariteit. Ten derde, ik zou... Ja, maar goed, daar zullen ze van zeggen van dat is mooi, die solidariteit... maar daar hebben we verder niet heel nee, veel Nee, dat is, dat is niet alleen mooi. Dat zou dan gevolgd moeten worden. Kijk, het, het, het feit als daar een aantal Europese uh, politieke zwaargewichten naartoe zouden gaan... dat is een signaal. Het is een signaal aan Oekraïne en is een signaal okay. aan meneer Poetin. Uh, of je daar nou van onder de indruk of niet is een andere vraag... maar dat moet gevolgd worden door uh, een, een, een uitspraak uh, die gaat in de richting van financiële solidariteit met Oekraïne. Je kunt niet alleen op een plein gaan staan en daar roepen, we laten jullie nooit in de steek. Ah, zat, hè? Uh, er, er, zal, er zal financiële verantwoordelijkheid voor Oekraïne, dat bijna bankroet is, moeten worden genomen. Wat mij betreft, zeg ik nog steeds, ondanks alles wat er de afgelopen week gebeurd is, uh, in samenspraak met Rusland, zodat je voorkomt dat Oekraïne permanent die speelbal blijft, wat het nu is tussen het Westen en Rusland. Oké, okay, je hebt de opscheffer. Hartelijk dank. Fijne dag. U luistert naar Dit is de dag. Elke dag van 6 tot 7 op Radio 1. Brothers met uh, Listen to the Music. Een bejaard echtpaar dat vorig jaar doodgevonden werd in het Drentse Exlo blijkt te zijn vermoord. Paul Houdanus van de politie Noord-Nederland, goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar juli is het stel doodgevonden in hun woning in Exlo. Eerst werd er gedacht aan zelfdoding. Waarom is nu de conclusie dat ze zijn vermoord? Nou, eigenlijk vanaf het eerste moment hebben we onderzoek gedaan. en ja, We kregen gewoon steeds geen helderheid wat de doodsoorzaak kon zijn geweest, ge, geweest. We hadden wel aanwijzingen. Eind dit jaar kregen we definitieve seksiesupport binnen. Aanvullende onderzoeken bij het NFI hadden we gedaan. Die onderzoeken uh, uitslagen kregen we binnen. Ja, dat heeft bij elkaar opgeleverd dat we nu voor 100% uitgaan van de misdrijf. Ja, maar dat was twee maanden geleden al duidelijk dan, als ik goed naar u luister? Nee, dat heeft u niet goed uh, gehoord. Uh, pas onlangs kregen wij uh, berichten dat... Uh, er aanvullende onderzoeken bij kwamen. Dat, dat bij elkaar gaf bij ons de overtuiging dat er sprake is van een misdrijf. Ja. Wat betekent dit voor het onderzoek? Moet dat dan ook anders worden voortgezet? Nou nee hoor, het onderzoek was in volle gang. We zijn eigenlijk vanaf het eerste moment bezig geweest met dit onderzoek... alsof er een misdrijf was gepleegd. Ja, nu kunnen we de conclusie trekken dat dat ook zo is. En dus zijn we eigenlijk volop bezig om te kijken wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn. Ja. Morgen doet u een oproep in het programma Opsporing Verzocht. Heeft u meer aantopingspunten nodig? Ja, absoluut. We willen heel graag uh, in contact komen met mensen die iets uh, weten van deze zaak, iets meer kunnen zeggen, uh, iets opvallends hebben gezien. Nou goed, uh, een paar dagen voor die tijd denken we dat het misdrijf is gepleegd. Nou, de mensen die op 24 en 25 juli in Exo zijn geweest en de telefoonmast van Exo hebben aangestraald, die hebben een sms gekregen om ze nog eventjes heel nadrukkelijk eraan te herinneren. Hopelijk krijgen we uh, nieuwe informatie wat ons kan helpen in het onderzoek, zodat we deze zaak hopelijk kunnen oplossen. Paul Houdanus van de politie Noord-Nederland. Hartelijk dank. Paus Franciscus is 13 maart een jaar in functie. In aanloop naar dit moment gaat de RKK op zoek naar de roots van de grote inspirator voor de paus. Franciscus van Assisi in de driedelige serie. Baudaar door het land van Franciscus neemt priester Antoine Baudaar de kijkers mee naar Umbrië. Italiaanse regio waar de heilige leefde. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u wel. Opnieuw Voor we gaan praten over de sobere levensstijl van Franciscus van Assisi. Heeft u zelf carnaval gevierd? Nee, ik hou je mij niet van carnaval. Stel u voor, zeg. Ja, ja. ja ik probeer het me even voor te stellen. Dan had luk. ik hier niet kunnen zitten. Dan moest ik nu vanavond uh, uh, hossen door bos waar ik geboren ben. Dat Kijk, land. dat la laat u allemaal aan zich voorbij gaan. Dat daar graag een ander over. En ik vast... ben beter als woensdag. Ik kan het zeggen, het vaste in de 40 dagen tijd doet u wel? Ja, wel, op mijn manier, maar niet, ik vast niet heel erg grotelijks. Oké. Okay. In de serie Baudaar in het land van Franciscus maakt u een portret van de Italiaanse heilige. We luisteren even naar een karakterschets van deze man. Goed lachs, goed geefs, de jonge Franciscus. Met een natuurlijke hoffelijkheid. Charmant, excentriek, eerzuchtig, ijdel. Ja. Voorwerp van tegenspraak, al in zijn jongelingenjaren. In de gevangenis hier en vooral in de rest van zijn leven. Voortaan zou hij gehoond worden, niet meer populair zijn. Ze zouden hem noemen pazzo, gek of... Ja, u heeft een hele rij met zowel positieve als negatieve kwalificaties. Nou ja, het was een vrolijke Frans, zoals het woord zegt. Dus dat was toen hij jong was, in Assisi. En dit fragment komt uit het moment dat hij in gevangen is genomen... En in Perugia een jaren de gevangenis zit. En daar komt die omslag. Ja. Van die vrolijke, laten we zeggen, niet snut, maar wel een aardig iemand... He, want je kunt even goed aardig zijn, Als je naar die man die een andere weg moest gaan. Ja. Waarom heeft u deze serie gemaakt? Vond u hem altijd al inspirerend, Franciscus? Franciscus is natuurlijk een hele populaire heilige in Italië. Het is een patroon van Italië, een van de twee. Uh, maar het is in dit geval gekomen omdat Leo Feijen van de RKK, die daar de scepter zwaait... mij gevraagd heeft, zou jij niet in het kader van het gegeven dat Paus Belgoglio één jaar uh, paus is... Uh, is, is, je willen verdiepen in Franciscus van Assisi. Toen heb ik deze weg gekozen, namelijk de weg... ik wil graag de innerlijke weg zoeken. Hoe heeft hij in die tijd God gezocht? En hoe was hij in staat om andere mensen bij God te brengen? En wat bent u tegengekomen? Nou, ik heb kijk, Iedereen heeft zijn temperament. En ik heb mijn temperament. Dus dat ik toch ook bij voorkeur... Eh, niet zozeer het handelen kies. Maar meer toch eh, wat er in iemand zelf omgaat. He, dus de, dat wil zeggen... Je zou aan, bij Franciscus kunnen denken... aan wat wij hier in de Noordelijke Nederlanden kennen... als de broeders van het gemene leven. In de 14e eeuw een grote stroming. Die ook eenvoud naar streefde. Ook eh, eh, armoede in zekere zin wilde omhelzen. Vooral de geestelijke armoede. Mm -hmm. Nou, dat heb ik eh, bij hem proberen na te gaan. En... Eh, ja, Het was natuurlijk wel een echte leider die wist wat er moest gebeuren. Maar het was ook een man die erg open stond. En altijd graag wilde dat toch ook niet alleen Christus werd gezocht... maar dat in dat kader van Christus ook de kerk ertoe deed. Toen hij een droom had in zijn vroege jaren, toen hij eenmaal aan het bekeren was... toen heeft hij gedacht dat Christus tot hem sprak en zei Franciscus herstel toch mijn kerk, het welke hij onmiddellijk letterlijk opnam. En hij ging dus daar geld verzamelen en ging dus steden zoeken... En, om de kerk herbouwen. Ja. En toen later bleek dat het natuurlijk vooral erom ging... Dat, uh, dat de kerk meer naar de kern terug moest. Heeft, u, uh, he, uh, heeft de zoektocht u geraakt ergens? Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik ken natuurlijk Franciscus al heel lang. Ik heb ook vroeger al over hem gelezen. Ik heb zelfs in het jaar 1988, toen er een beroemd boek uit is gekomen van mevrouw Helene Othenius over Franciscus, heb ik voor de NOS een, een programma met haar gemaakt. Een, een aanleiding hiervan. En ook toen in Assisi geweest. Nu heb ik dat opnieuw gelezen en nog andere boeken ook. Wat mij geraakt heeft, is. Uh, uh, ja, dat moet ik moet wel zeggen, dat, heeft me echt dat is me dus overkomen dat je dus um, mee kunt voelen, mee kunt geraakt worden... wat hij heeft meegemaakt. Op een gegeven moment is hij ergens boven in de, in de bergen... en beseft daar, nadat hij een lange tijd heeft gebeden... als een soort kluizenaar, dat uh, zijn zonden hem waren vergeven. Voor zover je dat natuurlijk kan weten, hij ook natuurlijk. En dat hij uh, moed moest uh, vatten. En dat die beweging van hem met die broeders, de Franciscanen mm -hmm. laten heten dat dat ook inderdaad aan zou slaan. Dat was een moment, nou, als je daar in die omgeving bent, en je hebt jezelf die, die klimtocht gemaakt naar boven, en je bent in die, in die, in die rotsen. Ja, dat is natuurlijk toch... Dat, dan, is het, dan kun je het als het ware heel makkelijk opnieuw beleven. Want wat deed dat vervolgens met u? Werd u emotioneel? Werd u... Nou, emotioneel... Ja, ik ben natuurlijk sowieso van de aard uh, helaas emotioneel. Helaas, Nou ja, ik bedoel... Uh, uh, maar in ieder geval... Nou, ja, of het leuke is dat dan weer een ander verhaal... Maar... Uh, um, wel, toen hij bijna uh, al... Uh, nou ja, het eind van zijn leven. Toen heeft hij, volgens de overlevering... maar dat is de eerste keer dat in de christendom dat gebeurd zou zijn... heeft hij de stigma ontvangen. Dat wil zeggen, de wondtekenen van Christus in zijn eigen lichaam. Die zie, die zie je dan in je eigen lichaam? Die, ja, dat, dat, ik, ik, ik heb daar verder geen verstand van. Maar, en dat, dat, was, dat was in Lavenia, in Toscana. Daar zijn we ook naartoe gegaan. en dat, Wij hadden daar een opname, smorgens vroeg. Nou, was smorgens vroeg, het was niet zo vroeg. Maar dat was november, dat we het opgenomen hebben. Het regende, het bliksemde. En ik, en ik stond toen in die rots. En ik moest daar... Uh, ja, ik moest het toen vertellen. En dat heeft me toen wel erg geraakt. En dat heeft me daarom, denk ik, erg geraakt. Want ik heb er een college over gegeven aan de... katholieke theologische faculteit Utrecht. Uh, of Tilburg, maar in Utrecht, in de kathedraal. Een paar weken geleden. Ja. En toen vertelde ik dus hoe dat was gegaan. En toen, toen was ik daar... Ja, en toen ging het, was het, viel het bij mij, hoewel ik het best kan doorpraten... viel er toch bij mij een stilte. je het... bent daar een minuut stil geweest, heb ik me laten vertellen. Ja, dat stond in het Nederlands Dagblad. Dat is voor u best lang? Dat vond ik al wel lang, ja. ja. Ik vond niet dat ze me helemaal recht hebben gedaan... Dat was het, toch korter, ja? In het ja? Nederlands Dagblad, maar... <laughs> uh, enfin. Ja, um, is, uh, u bent op een aantal plekken geweest waar hij ook ja, geweest is, is ja. dat niet allemaal veranderd in toeristische attracties? nee, uh, nee het, is, het is veranderd wel enige mate namelijk dat de, de Franciscanen uh, op een didactische wijze de plaatsen onder de aandacht brengen en ik hou niet zo van didactiek ik hou meer dat je het zelf je kunt voorstellen dus laten we zeggen, er ligt een uh, Franciscus lag op de grond en werd zich gewaar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe schoon de schepping is enzovoort, en de Franciscanen willen ons een handje helpen en leggen daar dan een beeld op de grond ja, ja. Nou, ik vind dat een beetje jammer. Ja. Dat is wel veranderd, maar voor de rest niet. Nee. De, de, de huidige pauze heeft zich laten noemen, naar deze Franciscus. Lijken ze ja. op elkaar? In een bepaald opzicht wel. Het zijn allebei leiders. Ze hebben ook een, een zekere, uh, laten we zeggen, mate van, uh, nou, ze, vrij zelfstandig optreden, als ik het zo, zo voldoende november. <lacht> Wat ja. is dat? Uh, nou, dat, uh, nou, laten we het zo zeggen. Uh, in Rome gaat de Mare. Hij uh, ziet eruit als een Dominicaan. Die is net wit gekleed. Hij, regeer, hij, hij uh, gedraagt zich als een San maar hij regeert wel als een Jezuïet. En de zijn doorgaans slim. Ze weten ook heel goed hoe ze met de wereld moeten omgaan. En bovendien zijn het mensen die doorgaans nogal zelfstandig optreden. Ja, is dat een beetje eigenwijs? Mag ik het zo vertalen? Uh, nou, dat zou je wel enigszins zo kunnen zeggen, denk ja, ik. Ja. Maar dat geldt voor de paus, dat ook voor Franciscus? Ja, ja buitengemeen, ja. Ja, ja, ja, ja okay. want Franciscus op een gegeven moment... wil hij niet meer de leider zijn van die groep... maar dan moet hij voor de eerste keer ook gehoorzamen zijn eigen regels. Dus dat, dat was niet mis. Ten tweede, uh, Franciscus van Assisi radicaal de armoede. Dat, doet, maar, deze paus dat ook. doet deze paus ook. Alleen, je kunt je natuurlijk afvragen... kun je met een arme kerk ook de armen werkelijk helpen in onze dagen? Kijk, Franciscus was geen paus... En Franciscus had in zijn jonge jaren heel veel geld over de balk gesmeerd. Mm. En was derhalve iemand in zijn beker die dacht... Ja, daar moet ik me van afhouden. Zegt u dat deze paus zich vervreemdt van de rijkeren? Uh, nou, kijk, in Rome gaan natuurlijk... Gaan natuurlijk als je je oren te luistert, hoor je zo nog het een en het ander. En dan zie je wel dat... Uh, uh, Rome niet één blok is. Ook het Vaticaan dus niet. Uh, het is wel van belang... wanneer je dus uh, de, de, de kunstenaars hebt verwijderd... in de periode en de arbeiders hebt verwijderd... dat je niet ook de mensen... Uh, andere mensen verwijderd... dat je verdurend maar hamert alleen op die armoede. Het moet breder zijn dan dat wat u betreft. Ja, ik hoop dat hij, ik hoop dat hij ook andere zaken... meer in de orde laat komen. Rijk armoede, om de armoede, spreekt niet iedereen aan. Geestelijke armoede? Ja, dat wel. Dat je bescheiden bent en dat je dienstbaar moet opstellen, ja. dat wel. En hij moet nog wat wel levender worden, deze paus. Nou ja, hij is, hij is tamelijk vierkant. Ik heb hem wel eens vergeleken met Holland. Hollanders, die zijn ook altijd hij wilde zo... Hij wil ook een... graag hier naartoe komen, hè? Ja. ja, dat is dan tot heden niet gebeurd. Nee. Dat zou maar ook op, welk niet... vond, op welk moment vond u hem, uh, zich Nederlands en dus een beetje bot gedragen? Nou, ik kan me herinneren dat hij de Franse, de, de Italiaanse bischoppen uh, uh, toesprak, die bij hem op bezoek kwamen. En dan zeg je, nou, als je dan zegt, nou, daar komen die bisschoppen aan, dan zegt hij... Ja, er zijn er van nu wel te veel. <laughs> nou, moet dat? <laughs> wel eerlijk. Ja, maar dat zijn we ook zo dol op. Wij zelf, het Nederlands. Ik ben ja, ook ja. echt streeks hoor. In zoverre ben ik ook een Hollander. Ik, ik doe mijn best om de botheid wat af te leren. Maar, uh, enfin, hè? Dus u dus... lijkt heel erg op de paus. Daarom bent u zo kritisch op hem? Nou, ik, ben hier, ik denk dat ik op iedereen wel kritisch ben. Ja, dat is ook een nee, ik denk dat ik veel meer verbinding had met... En dat is misschien wel, als ik het altijd nog mag zeggen... Kijk, wat ik bezwaarlijk vind... Met name bijvoorbeeld deze week weer in Vrij Nederland... Dat de ene pas tegenover de andere pas wordt uitgespeeld. En dat zijn mensen die gewoon het beleid voortzetten. Het beleid is niet anders. Nee. Antoine Baudaar. Vanaf morgen om vijf, overal vijf, Baudaar... door het land van Franciscus te zien op Nederland 2. Dank u wel. Wij naderen het einde. We zeggen hartelijk dank tegen Antoine Baudaar... en tegen Rimko Ike. En tegen Jaap de scheffer en tegen Jasper Kladwijk en tegen collega Margie Fixe. Straks in kunststof schrijven Michel Krilaars. En wij zijn er morgen weer. Dit is de derde dag van Maart in 2014. Dit is de dag van Diederik. Nederland is bereid om 150 Russische militairen op te vangen. Het aanbod is bedoeld ter ondersteuning van Oekraïne. dat de toestroom van Russische infanteristen nog maar nauwelijks aankan. Brett Rutte wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel is blij met de nieuwe aanwinst. Na Ronald Koeman, Louis van Gaal, Dick advocaat en co-Adriaanse was hij de eerste aan wie we dachten. Door de opwarming van de aarde dreigen klimaatseptici uit te sterven. Daarvoor waarschuwt het Wereld Natuurfonds. Volgens het WNF moet er snel iets gebeuren. Anders kennen we klimaatseptici binnenkort alleen nog uit de geschiedenisboekjes. Ja, voor de mensen die net inschakelen, dit was de dag van Diederik. Een avond. Woord.nl is open voor je. Ga op je boter als het niet oh. is. Geloof zakken. Woord.nl Online luisterplek van de publieke omroep. Het geld daarvoor uh, wilde ik uh, wegkamen bij Achterzondergrenzen. Documentaires, hoorspelen, reportages en interviews. Can I uh, speak now? To start. Van gloednieuw tot stokoud. Uh, Hallo allemaal uh, thuis. Met zorg voor u geselecteerd. Ja, ik ben dolgelukkig hoor. Dan gaat het niet om, maar ik durf niet naar die viool te kijken. Woord.nl. Op ieder moment te beluisteren. Op computer, tablet of telefoon. Zo fantastisch. fantastisch. Ga snel naar Woord.nl. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Kijk, mijn klanten die kiezen steeds vaker voor een elektrische fiets. Oh ja?